De Sunday Times had Armstrong beschuldigd van dopinggebruik. In oktober werd bekend dat de renner doping had gebruikt. Hij werd voor het leven geschorst en hij moest zijn zeven tourzeges inleveren. De Sunday Times wilde 350.000 euro nu terug met rente... en daarbovenop een vergoeding voor de kosten die zijn gemaakt voor de rechtsgang. En dat komt dus neer op 1,2 miljoen euro. Het weer vannacht opnieuw kans op regen. Overdag vooral in het noordwesten nog buien en het wordt een graad of elf. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1 KRO. De Nacht van het Goede Leven. Francis Broekhuizen. Gaan we bij mijn mensen zuster eten, mag de hond niet mee. Nee, want ze hebben een nieuw tapijt en daar kan geen hond op. Kijk, als ze nou niet tegen honden zouden kennen, hè, allergisch, of dat de kat er niet kent, Nee, het tapijt. En die hond is keurig, zit nergens aan. Ik was hem elke maand, het is een lieverd. En voor zo'n beest is het ook kerst, gaat verdammen. Ja, en wel voor die tv zitten janken om zo'n bultrug. Hun, die zus en de man. Een beest wat je niet eens kent en wat voorkomen is opgeklopt in de media. Maar mijn hond krijgt geen alleenige kerst. We blijven thuis met een gehakbal en spruitjes zonder die kak van haar. Zo, ik heb gezegd en een gezegende kerst gewenst voor u allen. doei! Doe. After two meters, turn left. After one meters, turn left. Turn left. After eighty.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 to pass the time away, I'm driving in my car, driving home for Christmas, stay right, then after 90 meters, go left, it's gonna take some time, but I'll get there, top to toe and tail backs, I got red lights on the run, A freeway And get my feet on holy ground So I sing for you Though you can't hear me when I get through Turn left. And feel you near me I'm driving in my car I'm Driving home for Christmas After 18 meters, turn right. Driving home for Christmas. Turn right. With a thousand memories. Take a look at the driver next to me. Yeah. Turn right. He's just the same. Are you sure about this Christmas celebration? Just the same. You will be eating all day and become very fast again. family will be playing christmas carols all day and i know you hate that you can still turn around top to toe and tail backs oh, i got red lights all around i'm driving home for christmas yeah get my feet on holy ground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 Ik are dat we niet naar Christmas anymore. Nee, we, dra we rijden niet meer uh, terug naar Kerst. Nou, dan zijn we weer. Hartstikke fijn dat u uh, hebt afgestemd op de KRO hier op Radio 1. Uh, of uh, lekker bent blijven hangen na de echte Janne. Ja, dit is de nacht van het, uh, van het goede leven. U hoorde het al, onze eigen groentevrouw opende traditiegetrouw weer deze nacht. Uh, kijkt u trouwens op groentevrouw.com voor meer opmerkelijke observaties... van deze rijpe vrouw met het hart op de tong. Ja, u hoort het vannacht geen Adeline van Lier. Zij heeft uh, twee weken welverdiende vakantie... en heeft de studio en de ether vrijgemaakt voor mij, haar regisseur... en vaste invaller in de nacht. En Mijn naam is Francis Broekhuizen en samen met my mister from another sister, my brother from another mother, Vincent Krom als regisseur en de enige echte wonderschone ansbeentjes voor de techniek neem ik u weer diep deze nacht van het goede leven in tot aan morgenochtend zes uur. Nou dan is het dus de nacht voor kerst en kunnen we als het goed is al in de verte een ster aan het firmament zien verschijnen. Nou, uh, vergeet niet alvast uh, meren, goud en wierook klaar te leggen. Dat is belangrijk, want uh, goud staat voor het aardse koningschap. Wierook, de goddelijkheid en meren voor de status van gezalfde. Ja, de status uh, van gezalfde. Dat staat trouwens wel goed op je Facebookpagina. Uh, status niet, het is gecompliceerd, maar gewoon uh, gezalfde. Wist je trouwens dat uh, Facebook de laatste tijd aan je vraagt hoe het met je gaat... Is het, uh, Francis, waar denk je aan? Of Francis, hoe is het met je? En ik zag allemaal vrienden die op Facebook beginnen te schreeuwen tegen Facebook. Laat me met rust, die bij mijn vrienden niet. Oké. Okay. Uh, Mere trouwens is ook een heel mooi spul. Uh, geen idee wat het is, uh, maar dat doet er ook niet toe. Want een cadeautje, dat kan nooit kwaad voor een uh, pasgeborene, toch? En dan kijk je gewoon niet op een paar centen. Er wordt trouwens wel gefluisterd dat uh, Mere staat voor de kerstcadeautjes... waar je niet om hebt gevraagd. Ja, die drie wijzen die waren hun tijd ver vooruit. Nou, een cadeau waar je gewoon wel om moet vragen... is dus de kerst-cd van Tin Man and the Telephone. En die cd heet Very Last Christmas. En ik draaide de track Driving Home for Christmas. Nou ja, iedereen kent het origineel wel, toch? Want juist nu, rond deze tijd, worden we doodgegooid met kerst. En dan liefst het gekwil van Chris Ria. Er is niks mis met oma Chris, hoor, daar niet van. Alleen niet van ochtends vroeg tot avonds laat. Het schijnt trouwens zo te zijn dat als je van Amsterdam naar Groningen rijdt met de auto... en dan de radio aanzet, dat het soms precies één loop van de muziekcomputer is. Dus van Chris Ria tot Chris Ria, zogezegd. Nou, daarom is het des te fijner om te horen hoe de mannen van Tin Man... Boris Petrov, Tony Rowe en Lucas Dols, de vaanzinnige bassist Lucas Dols, en als gastzanger Paul van Kessel... en een stukje techniek je langzaam laten wegrijden van kerstmis... Nou, ondertussen rijden de collega's van Pound de echte Jan rustig naar huis. Uh, dat zijn de Jan Roos, Jan Heemskerk, de Kabouter en Oompa Loompa. <laughs> Voor hen alvast een hele fijne nacht toegewenst. Um, goed, hier bij mij trouwens op Radio 1 niks geen uh, muziekcomputer. Gewoon uh, eerlijk en live handwerk, live en direct. Eerlijk en live handwerk, live en direct. Eerl wacht even. Wacht, ik kom. Ja, goed. Uh, Wacht even. Uh, waar waren we geweest? Uh, deze nacht dus veel kerstmis. En dat kan natuurlijk ook niet anders. Nou ja, wat zeg ik nou wel. Uh, als het aan de Maya's had gelegen, dan, uh, dan zaten we hier dus niet. Um, nou ja, dat zal u ook wel niet ontgaan zijn. Uh, we leven nog. En dat gaan we vieren ook. Um, nou ja, goed. Straks dus de geboorte van een kindje onder de sterrenhemel. Nu de nacht van het goede leven. Met vannacht dus veel kerstmis. Ik zei het al. Maar dan kerstmis met een twist. Uh, hoe en wat, dat merkt u wel. En dat ga ik ook niet vertellen. Uh, hè? Ik ga niks vertellen van wat we allemaal gaan doen. Want dat houdt het, nou ja, dat houdt het uh, spannend of zo. Ja, blijf je toch luisteren, vier uur. Het is een soort cliffhanger. Uh, deze nacht wordt een cliffhanger van vier uur. Is dat wat? Ik kan u wel één dingetje verklappen. En dat is dat ik vannacht voor u sowieso twee cadeautjes heb. Uh, wat precies, dat moet u maar even afwachten. Het enige wat u dus moet doen is gewoon blijven luisteren. En dat is echt geen straf. Want zo dadelijk in het eerste uur ga ik er vast één cadeautje weggeven. Nou ja, bekende dingen. Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar hetgoedeleven.kro.nl. Twitteren kan via n8vhgoedleven of hashtag n8vhgoedleven. Dat betekent dat je gewoon, ja, uh, nou, dan zeg je gewoon: goh, ik luister nu naar uh, Nacht van het goed Leven. Hashtag n8vhgoedleven. Nou goed, u weet hoe Twitter werkt. Uh, u kunt ons beluisteren via de site van Adeline, dat is adelinevanlier.nl. Daar staat de player aan, natuurlijk ook via de Play van Radio 1.nl. En u kunt zelfs op het knopje uh, webcam drukken en dan verschijn ik gewoon in beeld. Ik zwaai even naar de vier camera's. Of beluister deze nacht via de ether... terwijl u naar die kaarsvlam staart... en mijn stem deze nacht voor kerstnacht... u laat mijmeren over dat wat was, dat was is... en nog gaat komen. Wat was was voor wat was was... voor wat was was was, was is. Zo, tijd voor een liedje. Deze nacht draait dus veel kerstmuziek... maar wijk ik wel heel erg af... van de gebaande kerstliedjespaden. Want, nou ja, goed, dat horen we dus wel genoeg. Maar deze... Die moet ik draaien. Het is wat mij betreft gewoon echt uh, de beste Nederlandse kerstplaat gemaakt ooit. En echt gebaand is die niet. Want naar mijn mening wordt die gewoon veel te weinig gedraaid.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 We oh. you oh. Vlowski. Prachtig nummer dit. Uh, Christmas was a friend of mine. Ja, kijk, dit nummer heeft voor mij ook altijd uh, een beetje die weemoed. Aan de ene kant de blijdschap en tegelijkertijd ook die weemoed die mij overvalt rond deze periode. Want laat ik maar heel eerlijk zijn: het botert niet zo tussen mij en uh, Kerstmis. Er is iets mis met Kerst. En niet dat ik niet Kerst mis, maar ja, ik voel het gewoon niet meer. Zoals Velofsky ook zingt: uh, Christmas was a friend of mine. En voor mij geldt dat denk ik ook. Ergens is de liefde tussen kerst en mij volledig verdwenen. Nou, ik, ik weet niet of u dat ook kent, maar die, uh, ja, die verwachting van sneeuw, en een goed gevulde boom, lichtjes, open haard, natte haren voor de televisie. En dan uh, ja, Bing Crosby die zingt over een witte kerst en het dromen erover. Het is weg, volledig verdwenen. En het heeft plaats, plaats gemaakt voor uh, ja, stress, koopdrift of eigenlijk de weerzin ertegen. Het verplicht gezellig doen en elk jaar weer terugkerende wens... om gewoon de dekens over het hoofd te trekken... en dan deze donkere dag, die toch eigenlijk een dag van licht zou moeten zijn... aan me voorbij laten gaan. Hamburg zou mijn waarde voorganger Scrooge zeggen. Maar wees niet bang. Wees niet bang. Ik zal u als luisteraar van dit prachtprogramma niet meteen een kerstgevoel onthouden. Want dat vind ik dan ook meteen weer zoiets. Dus ik ga vannacht op de masochistische tour... en proberen om mijn eigen kerstgevoel terug te vinden... Nou, ja, vier uur lang. Laten we maar op pad gaan. Eerst maar weer eens een plaatje. Even kijken. Ik dacht aan Arno Adams uit Elslo... met zijn kijk op kerst, of eigenlijk het leed dat kerst heet... Kloos aan de kank, de kerstman in het lang. Dijgen van knieën, drank en als je gelukkig is verzand. Laat gewoon, laat gewoon. Het ken niet op die zeg. Er is even niks aan de hand. Even shoppen in New York of skiën in Tyrou. Volgen vet op de bank, Kijk ze nou weer niet doe een kerstkaart te lezen die ze gekregen is, Dat was er nog jaren, jaren niet meer Nu wil je raak van onze leven hier nemen nee, nee. het is niet meer, waar ik in geluifde verblijkt in goedkoud. We komen aan de grond voor een dag of twee. de de en wegsteppen van mensen die als maliën. Mensen ze verkleiden het je steeds op een slee, die ons met zijn onzin kunt En De wiezen hebben de macht en het groeide geld. Was in de herders als je stilloog. Binnacht nacht in het veld ik denk vooral niet aan die verhongeren in de keld en de neef, die ik op de flat is ik een eerst kortje de verlieerdaak van onze leven neem neem nee. het is niet waar ik in geluifde blijkt in goedkoud Iraqis are doing their best, which is against the rules. But their war machine is there, but of, of their support machine. Uh, it could be a lot worse, I suppose. But it's been a good day for Iraq. For example, as my contract runs out, I would say half of the work is done, and uh, someone else will have to take over. And so this is uh, on that. The religious leaders calling on people from their mosques through the day to go out and vote. Uh, an imam that we could hear uh, from where we are calling out from his mosque. God will give you a great life, he said, if you come out and vote. Kerstleed door Arno Adams in onvervalst plat Belvelds. Een accent gesproken in het deel van Nederland... ergens tussen Venlo en Roermond, ver buiten de randstad... waar het leven nog gewoon goed is. Het leed dat kerst heet. Spulletjes kopen is een van die vreselijke dingen die je moet doen. In een paar dagen een voorraad aan kerstmeuk inslaan... die je daarna of weggooit of laat voor stof op zolder... Want het jaar na is er weer iets anders in de mode om je huis mee te versieren. Niet meer de rieten, whitewash, belletjes aan je deur... en de echt handgeblazen vintage kerstballen aan 8 euro per stuk. Nee, dan is het vast wel een papier-maché gemakrameerde gelukskat uit China... die je met één armpje licht wiegend het geluk van de wereld toewijft. God, hoe deed men dat eigenlijk in 1963? Uh, het leven was toen vast wel een stuk overzichtelijker, toch?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 Zij bezong het enige wat niet te koop is met kerst. I'd like you for Christmas. Ja, en hoe vind je dan zo iemand? Ja, Kerst is toch de meest eenzame periode, toch? Nou ja, het grappige is, hij blijkt gewoon vast in je schoorsteen te zitten. Santa Claus got stuck in my chimney. Santa Claus got stuck in my chimney, stuck in my chimney, stuck in my chimney. Santa Claus got stuck in my chimney when he came last year. Poor Santa Claus! Santa Claus got stuck in my chimney, stuck in my chimney, stuck in my chimney. Santa Claus got stuck in my chimney, he won't come back, I fear. Mm -hmm. There he was in the middle of the chimney, roly-poly, fat and round. There he was in the middle of the chimney, not quite. And not quite down Santa, please come back to my chimney Back to my chimney, back to my chimney Santa, please come back to my chimney You can come back here do, Cause Daddy made a brand new chimney Just for you this year Why, just last Christmas Eve she waited up for Santa to drop by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 Please come back to my chimney, back to my chimney, back to my chimney. Santa, please come back to my chimney, you can come back here. Cause Daddy made a brand new chimney just for you this year. Santa Claus, come on down the chimney, please come back this year. Ciao. <laughs> Zo zag men uiteindelijk uh, mami uh, kissing Santa Claus... die vast was blijven zitten in de schoorsteen. Uh, Ella Fitzgerald die zong erover. Santa Claus got stuck in my chimney. Wacht even hoor. Oh. Santa got stuck in my chimney. Oeh, Ella toch. Nou ja, goed. Uh, dit soort kleine uh, pikante rietjes zorgen ervoor... dat ik kerst weer een stukje leuker ga vinden. Uh, nu we het toch trouwens over de kerstman hebben... ik vertelde het al net aan het begin van dit uur. Ik heb uh, twee cadeautjes voor u. Ik heb twee veelbelovende singer-songwriters, namelijk Beurt en Tessa Rose Jackson... gevraagd om speciaal voor deze nacht, voor de kerstnacht voor Kerstmis... allebei een kerstlied te laten schrijven. Dus gevraagd of ze dat wilden doen. De Eindhovense Beurt, die hoort u zo. En als vaste luisteraar herinnert u hem vast nog wel van het item... wat ik maakte in augustus over het festival Hongerige Wolf in Groningen. Trouwens, als u dat item terug wilt luisteren, dan kan dat. Als u denkt van, hé, waar heeft die jongen het over? Dan zoekt u even op uh, Google of Bing of al die andere zoektermen, uh, machines. Zoekt u gewoon uh, uh, Radio 1 en dan Hongerige Wolf en Nacht van het Goede Leven. En dan komt u vanzelf op het item terecht. Um, nou ja, voordat ik dus afreis naar Eindhoven op zoek naar het kerstliedje van Beurt, zal ik u eerst kennis laten maken... Met de Nederlands-Britse multi-instrumentaliste Tessa Rose Jackson. Uh, dit is een nummer van haar CD dat binnenkort uit zal komen. Het is het bruisende en opwekkende. En het is net als Tessa zelf. Dit is uh, Change Time. in the yard in a private seat I took a ride to the other side got in love with a boy and I weigh up his pride zelf ingespeeld. Tessa Rose Jackson met Change Time en haar cadeautje komt straks. Ik zeg net tegen Hans uh, en Vincent, dat is nou een goede voor Serious Request. Toch is een lekker opwekkend nummer. Teller staat al boven 6 miljoen. Uh, nou, u hoort mijn voetstap. al. Ik ga snel naar buiten, naar de plek uh, buiten Eindhoven. Om het uh, kerstliedje uh, van Beurt uh, op te halen. <zelliging> Langs het spoor loop ik. Hallo. Uh, naar een heel groot ja, gebouw. Een, uh, een groot gebouw dus. Met uh, een uh, grote deur. En het ziet eruit alsof dit een oud schoolgebouw is geweest. En dit is de plek die Bart van der Dennen mij heeft opgegeven... om naartoe te komen. En Bart uh, heb ik in de vorige uitzending... In de nacht van het goede leven uh, laten horen. En uh, hij is Beurt En uh, nou, ik ga maar eens uh, aankloppen. Uh, klop. kijk of het een... Uh... Nou, is een geluid. Hé, hey, dag Bart. Hallo. Hallo Francis. Wat, uh, wat ontzettend leuk. Dat, dat ik sta hier dus voor een, uh, ja, een prachtig gebouw. Uh, en, en hier woon jij dus? Ja, hier woon ik in deze niet zo heel nederige uh, stulp. Een oude uh, jongensschool uit 1930. Met, uh, ja, zoals je kunt zien, uh, een nogal indrukwekkend pand. Uh. Ja, behoorlijk! Uh, Zal ik eens maar naar binnen komen? Het is een beetje ja. koud, een beetje fris. Ja, zeker, ja, zeker. Nou, de, de ruimte is uh, hoog en, uh, en klinkt goed. Zeker, er zit een hele mooie uh, natuurlijke galm in het pand. En, uh, ik... Als je wil, kan ik je het laten zien. Ja, heel graag. Een uh, lange gang. Dan lopen we een uh, stukje hoog plafond, uh, balustrades. Ja. Veel uh, uh, uh, uh, muziekspullen hier ook. Ja, het is een uh, woon- en werkpand van uh, kunstenaars, designers en uh, muzikanten ook. Dus uh, zoals je kunt zien, aan uh, alle spullen wordt gewerkt. <laughs> ja, precies, en hoe lang woon je hier al dan? Uh, dit is het vierde jaar dat wij hier uh, wonen. En uh, je komt hier niet zomaar zo terecht, lijkt mij. Nee, we hebben, het, we hebben, het, we hebben echt geluk gehad. Het, is, uh, het gaat uh, met uh, uh, een intake. En dan moet je je portfolio laten zien. En, nou, de mensen vonden ons wel aardig. Okay. Dus, uh... Want is dit een, een, een typisch... Uh, ja, hoe, zeg je, hoe noem je dat? Een broedplaats? Um, ja, het had, eerder had het meer de broedplaatsfunctie. Er zat ook een uh, expositieruimte in het pand. En die is nu... Uh, uh, ja, dat is... Of ik weet eigenlijk dit de ware niet, maar die is er niet meer. Dat is nou een atelier, extra atelier geworden. Maar iedereen heeft een, een echt een, een woonhuis plus een atelier aan, aan zijn huis. En er zitten hier dus meerdere muzikanten. Zijn dat ook mensen met wie jij samenwerkt of samen speelt? Ja, mijn uh, buurman uh, heeft heel lang meegespeeld in Beurt. En die uh, maakt ook nog uh, solo uh, muziek. En uh, er zit ook nog een, uh, een uh, elektronica muzikant. En, uh, werkt een geluidskunstenaar eigenlijk. En uh, ja, dat is mooi. Ja, want uh, Bird bestaat uit meerdere mensen. Want ik dacht eigenlijk dat jij dat in je eentje deed. Maar dat is niet zo, hè? Nee, nee. De, de kern uh, is wel in mijn eentje ontstaan. Maar uh, uh, Janne is vast, uh, vast lid. We spelen met z'n tweeën echt, uh, ja, eigenlijk altijd wel. En uh, Janne is ook jouw levenspartner. Janne is ook mijn levenspartner, ja, dat hey, klopt. Is, het, is dat uh, goed te doen, uh, on the road? Uh, ja, zeker. Ja, dat, was, uh, dat is natuurlijk wel verkennen, maar... Uh, ja, dat wordt eigenlijk alleen maar leuker. Okay. Ja. En, en, want zij speelt viool? Ja, zij is, speelt viool en ze zingt steeds meer uh, uh, tweede stem. oké. Okay. Want we staan hier nu, want de, aan de akoestiek is goed te horen. Want je, je staat hier ook wel eens uh, gewoon lekker te galmen in je eentje zo? Ja, als ik, uh, dat wil ik wel eens doen. Dan, dan, klinkt, het, dan klinkt het lekker uh, groots. Ja, dat is prachtig. Ja, want het is een hoog plafond en een, een trap omhoog. En uh, ik zie daar... Die drempel die is behoorlijk... Uh, eens kijken. Ja, het is een, uh, omdat het, het was een oude jongensschool. En uh, je kunt gewoon aan de drempel kun je zien... Dat, dat echt stromen jongetjes in de pas... Ja. elke dag in en uit overheen zijn gelopen. Want je ziet, hij is gewoon helemaal hol geworden. Ja, zeg, dat is... Dat. Eens kijken. Ja, echt de groeven. De groeven kun je erin zien. De groeven van de, van de hakjes en de... 32, 33, denk ik. En dan loop je dus gelijk hier zo de, de trap op. Ja, en dan kun je ook meteen zien dat mensen vroeger wat kleiner waren. Want wij zijn allebei niet zo groot. Nee, dat klopt. Maar moeten we even onder die boog doorlopen? Gaat we dat maar eens even proberen. Dan zie je dat we toch groter zijn dan dat ze waren. Ja, even kijken hoor. Oh ja, Jeentje. Hier zit je al bijna tegenaan. En als je hier deze. Trainen, ja, we lopen een stukje uh, draaien, een stukje rond. Dan voelen we ons heel groot. Oh, ja, ik hou precies. Ja. Jij ook, hè? Klem. <laughs> Klem. <Ja. laughs> maar dat dan betekent dat hier die. Want dit was een katholieke uh, jonge school. Ja. ja, Dit was een, uh, een katholiek. Er zijn ook nog. Ik heb nog een foto ergens op uh, Google gevonden. Dan zie je allemaal die hele. Uh, uh, Stille, serieuze kopjes met uh, allemaal dezelfde kapseltjes. En, uh, ja, heel mooi, heel mooi om te zien. En uh, allemaal kleine tegels met uh, ja. jaren 30. Ja. is echt een heel erg mooi gebouw. Inspirerende omgeving voor jou, kan ik me ja. voorstellen. Ja, absoluut. En het is ook uh, ja, nogmaals, ik denk iedere keer als we hier weer uh, belanden... dan denk ik weer... Ja, hoe is het mogelijk dat we hier wonen? Ja, want Eindhoven, het is nou ja, een kwartiertje van het, van het station. Je loopt echt zeg maar, de stad uit en opeens zit je in de, de rustieke, rustige omgeving. Heb jij dat nodig als muzikant? Uh, ik vind het wel fijn, ja. Ik, uh, ik, weet niet. Ik, heb, ik heb geen ervaring met in een hele drukke omgeving wonen... maar ik kan me heel goed voorstellen dat ik daar niet uh, heel goed bij zou gedijen. Nee. Nee. Nee, want jouw muziek is over het algemeen uh, ja, toch wel vrij, rustig, sereen... Ja. Ja, we zijn, uh, dat is ook nog wel een mooi verhaal. We zijn na de academie heel veel antikraak gewoond. Ja. Toen zijn we ook in een uh, antikraak pand terechtgekomen in uh, de Utrechtse Heuvelrug. Ja. Dat was in een uh, natuurgebied, in een uh, landelijke bungalow. En daar was het helemaal verstild. Dat was prachtig. Er zaten de herten in de achtertuin bij. Ja, zeg waar, joh? Ja. Ja. En, en, word je niet, ik kom zelf uit de Randstad. Ik vind het prettig om uh, de stilte om me heen te hebben, maar te veel stilte, daar word ik wel een beetje zenuwachtig van. Nou, dat, uh, dat ken ik ook en uh, vandaar dat we hier terug zijn gekomen. Okay. Ja, nee, was, uh, daar fietste je ook echt een half uur voordat je een bus kon pakken om een trein te pakken naar de bewoonde wereld. Zeg maar. Dus uh, dit is voor jou, zeg maar, uh, al, al veel meer uh, drukte dan uh, wat je eigenlijk gewend was als we daar op de Utrechtse hufferen, om Om lopen een stukje ja. uh, te gebouwen. Want waar gaan we nu naartoe? Uh, we gaan nu naar uh, onze, uh, ons woongedeelte, eigenlijk. Dat ligt uh, helemaal in de achterste hoek van het pad. Dat is een oude uh, gymzaal. Dus dat, uh, ja, met een beetje fantasie kun je de ringen nog zien hangen. Okay, nou, ik ben heel benieuwd. Ik laat je voorgaan. Het is een wat smaller hier aan het worden lopen wij ondertussen uh, het Is huis de in. De oh. de welkom in onze, uh, ons gedeelte van het uh, pand. Gek zeg. Houten vloer. Nou, je hoort het al. En ah, aan tafel. Hi. Hallo, dag, Janna. Ja. Um, ja, dankjewel. Ik heb eigenlijk een hele bizarre vraag bij jullie neergelegd. want Ik, we hebben elkaar, uh, nou, ik heb jullie zien optreden uh, op het festival Hongerige Wolf... En dit is eigenlijk het vervolg, uh, Hongerige Wolf. Want het is nu kerst en ik heb jou gemaild. Uh, ja, God, uh, Bart, uh, zou je het leuk vinden om een kerstliedje te schrijven... speciaal voor de nacht? En ik was ja, best wel verbazend. Je zei gewoon ja. Ja, zeker. Ik bedoel, uh, dat is een vraag die. Uh, dat is de eerste keer dat we die vraag uh, gesteld kregen. En ik, uh, nee, ik vond het eigenlijk wel een hele leuke vraag. Ja. Er, zijn, uh, er zijn vrij veel uh, kerstnummers uh, uh, geschreven door uh, muzikanten... En heel vaak zijn het ja, algemene dingetjes gebleven. Zo'n Whitney Houston die een uh, fijne cola hit schrijft. Maar er zijn ook hele prachtige alternatieve dingen geschreven. En ik dacht van nou, dat, uh, ik wil ook wel een poging wagen om uh, onze versie uh, te kunnen vertellen. Ja, want uh, als ik uh, bedoel kerst, is dat, gaat er dan bij jou gelijk het uh, standaard luikje open van uh, de kerstboom en uh, het kinderke Jezus en uh, de engelen? Nee, nee. Ik heb, uh, mijn ouders die zijn uh, vrijgevochten uh, atheïsten, En die hebben me... Uh, ja, we zijn verhuisd toen ik vijf was ongeveer. Vier, vijf. Uh, naar een dorpje waar heel katholiek was. En ik kwam daar op een katholieke basisschool. Want er was niks anders. Maar ik wist niet eens hoe ik moest bidden. Ik wist niet eens in, in niks eigenlijk. Dus voor mij was kerst ook gewoon... Ja, een feest. Ja. Eigenlijk meer uh, wat heidenser. Toen wist ik toen nog niet. Maar dat kan ik nu zeggen. Ja. En om me heen waren daar kerkmissen en stallen... die ik wel mooi vond, altijd waar we graag naar keken. Die, uh, ja, dat hele gedoe eromheen en zo'n kerk is natuurlijk altijd prachtig. Maar ik begreep er niks van nee. Nee, waarom dat uh, moest. En, uh, nee, en ja, op, hebben we op onze eigen manier eigenlijk uh, ontdekt. Dat, dat geldt echt voor mij, want voor Janne weet ik dat het anders... Uh... Ja, want hoe, hoe zit dat voor jou dan, Janne? Als, uh, want je hebt natuurlijk meegewerkt uh, samen met Bart aan uh, het kerstnummer. Hoe, hoe is kerst voor jou dan? Nou, wat ik, ik heb vooral herinneringen van vroeger wel aan kerst. Dat het uh, ja, een fijne tijd was. En wel een ver bijzondere tijd ook. Dat altijd uh, de kaarsjes en uh, mochten we fikjes stoken na het eten op het bord met kaarsen en lucifertjes. Dus, stoken op <laughs> de ja, tafel. Ja, dat was dan uh, het leuke. En voor de rest hebben wij nooit echt... Ja, we gingen bij mijn opa en oma altijd naar de kerk wel, de kerstzangdienst. Dat was gewoon uh, allemaal kaarsjes en uh, met z'n allen zingen. Dat is fijn. Dus waren was iedereen bij één. En ik zat wel op een christelijke basisschool. En daarvan weet ik nog wel de verhalen in de ochtend. Dat, ik, dat, dat was wel een heel, heel fijn rustpunt ook. Maar ik heb nooit bij God of Jezus da daar iets van een kracht uitgeput... of zoiets wat dan echt het geloof zou kunnen inhouden. Ja, vooral als puber werd ik heel boos van kerst. Dat was een, voor mij was kerst, zeg maar, die truck die grote rode truck <laughs> uh, die, uh, die multimiljonair truck. Ja. En uh, ja, dat was voor mij eigenlijk... dat, was, dat sloeg de plank volledig mis. Omdat uh, ja, ze met z'n allen zeg maar, uh, ontzettend veel suikerhoudende drank gaan drinken... om wat te vieren ook alweer. Ja. En uh, dat was voor mij een reden om vrij vroeg al na te denken... over wat kerst nou eigenlijk is. Ja. En nou, dat is het niet voor mij. Wat is kerst voor jou dan nou wel? Kerst is het, is het feest waarop de dagen weer langer gaan worden. Dat er meer zon komt. En dat we dus. Nou ja, goed, je kunt je voorstellen dat wij zetten de CV wat hoger en hebben het warm. Maar dat is niet altijd geweest. En winter was ooit een tijd waarin mensen ja, potentieel honger hadden. Of vaak ook gewoon echt daadwerkelijk honger hadden. Er was niks te vinden. Het land groeide niks meer. Uh, het was heel snel donker, koud. Dus mensen hadden aan alle kanten werden ze heel erg geconfronteerd met de eindigheid. En de, de decemberwende, of de zonnewende... die is op het moment van kerst in, het heidens, in de heidense rituelen. En de katholieke kerk heeft er natuurlijk gewoon handig gebruik van gemaakt later. Wat helemaal prima is. Ja. Alleen daar kwamen andere rituelen bij die ja, in mijn optiek wat minder van belang zijn. Het is het vieren van, uh, dat je het weer overleefd hebt. En dat, je weer, dat het weer beter gaat worden. Het nou, is echt de wende. Dat is het lichtjesfeest. En ik had ook wat uh, huiswerk gedaan. Ik had opgezocht, dat is het mooie. We zijn als mensen allemaal heel verschillend. Maar toch wordt er in iedere cultuur wordt dit feest gevierd. En uh, kerst is natuurlijk een westerse uitvinding. Kerstmis. Maar je hebt in uh, een hele mooie is, uh, volk... Kijk hoor, Dongzi in China en Japan, de extreme of winter, dat is de, ook in de Decemberwende. Je hebt uh, natuurlijk Hanuka in het Jodendom, uh, die nat, nat, natalis domini, dat, dat is dus die, die christelijke. Je hebt Hokmana in Schotland, waar ze dan weer heel veel fik, fikjes stoken en dingen doen. Oh. In uh, de Junkanoo is West-Afrikaans en Bahama, Jamaica, North Carolina. Dat is weer heel erg versierd, heel carnaval eigenlijk. Met grote versierde pakken, waar de mensen dan uh, jaren, aan, echt het hele jaar aan werkten, wie de mooiste werd. Okay. En dat uh, nou, doe ik echt gewoon groot vieren eigenlijk. Er is niks en toch pronken met dat je veel hebt, dat vind ik, dat vind ik prachtig. Je zou dus kunnen zeggen dat, dat wat, we, want wat mij dan heel vaak opvalt is in een, uh, in een supermarkt, is wie heeft de meeste spullen? Hè? Je ziet me, soms uh, hele gezinnen met uh, nou ja, wat zijn het uh, twee winkelwagens, drie winkelwagens vol. Voor twee dagen. Kopen ze voor, voor een maand eten bijna. En, en je zou bijna zeggen dat het, dat het op deze manier dan. Uh, hè, wat je zegt over, hoe noemde je dat nou? Dat? dat is uh, Junkanoo. Ja, dat, dat, dat Junkanoo van je, je werkt de hele, het hele jaar aan iets... om ja. uiteindelijk, als je niks hebt, toch te kunnen pronken. Ja, precies. Dat is eigenlijk ook gewoon uh, om je te herinneren bijna. Of, of om een soort van... Uh, het, is, het is heel mooi uh, dubbelzinnig eigenlijk. Want je, er is niks op dat moment. In de winter, midwinter. En toch ga je dan je, je rijkdom tonen. of zo. Dat is, dat is natuurlijk gewoon prachtig. Dat vind ik prachtig. Um, uh, Oké, okay. kerst. Yes. En het liedje. Ik, ik ben echt ontzettend benieuwd. Nou, we kunnen hem wel voor je spelen. Zullen we maar doen. Uh, jullie, uh, jullie gaan even spullen pakken. Ik neem een slok koffie. Ondertussen. Uh, uh, uh... Is het, uh... Ik loop gewoon even met je mee hoor, Bart. Want uh, je pakt je gitaar. En, uh, gaan we dat hier in de gymzaal doen? Uh, nou, ik dacht uh, in de gang waar we er straks binnenkwamen, daar zit een hele mooie uh, galm. En daar zou ik hem wel graag spelen. Oké, okay, en, uh, en wat was jouw, uh, want uh, hoe heet het liedje? Laten we daarmee beginnen. Uh, de titel is nog, uh, nog niet geheel duidelijk, maar ik heb een, uh, een uh, er was een lyrische schrijver in een eeuw voor Christus en die heette Catullus. En ik denk dat het zoiets moet gaan heten als ode aan Catullus, wat hij uh, ode aan de, aan de hoop die we hebben dat het weer langer licht wordt. Dat is het. Zoiets. Fantastisch. Die lange titel misschien. <laughs> maar Katalus was degene die... Die schreef een, een, een lyrisch gedicht daarover. En uh, die, dat feest uh, dat zij vierde heette uh, Bruma. Bruma, ik durf het niet precies te zeggen. Maar uh, daar werd uh, geofferd aan Bacchus En uh, daar werd uh, gevierd... Ja, daar werd gevierd dat het uh, weer uh, langer licht gaat worden. Dus dat we hoop houden. Dat we, dat we dan weer mogen leven. Juist. Richting, richting de gang dan maar, uit de, uit de gymzaal. Janne heeft haar, we gaan in optocht door, door het gebouw nu. Bart voor met zijn gitaar en Janne helemaal voorop met de viool. Ondertussen hoor je natuurlijk alweer de akoestiek. Zullen we hem hier doen? Desires for the lightest, the brightest of the best of days. See. Jeetje, zeg niet te doen dit. Wat dan? Hartstikke mooi. Dankjewel. Jongen, Kom, we gaan terug naar de gymzaal. Jeetje, dat is nogal wat. lukte ineens. Je had dat gevraagd en ik had die melodie al heel lang liggen, eigenlijk. En uh, de tekst uh, die, uh, was er ook zo. Dus dat, ja, dat heb je soms. Heel gelooflijk, Bart. Het is echt niet te doen. Wat een prachtig nummer. Heel graag gedaan. Dit is uh, ja, een, een primeur uh, in de nacht van het goede leven. Dankjewel, Janne. Graag gedaan, joh. En uh, fijne kerst, hè? Ja, dank je Jij ja, ook. Dankjewel. En uh, nou, Bart, jij ook fijne kerst. Hele fijne kerst. <laughs> heb je nog uh, een, een, een, een boodschap voor... Uh... Eigenlijk is het nummer al een boodschap, toch? Ja. Als er, er is een, bo een boodschap, die heb ik een keer van een vriend geleerd. En die is... Uh, huil meer en ga vaker op café. Goed. Laten we maar bier gaan drinken. Goed plan. Bedankt, hè. Het nummer Winter Solstice is voor u als luisteraar van de Nacht van het Goed Leef te downloaden via de Bandcamp-site van Beurt. En dat is Beurt met dt.bandcamp.com. Tja, heel erg bedankt Beurt. Het is tijd voor de King. virgin, mother and child Holy infant so tender and mild Sleep in heaven. Ik wens iedereen een prettige kerstdagen en een gelukkig nieuw jaar voor uh, 2013. En wat hoopt u uh, dat 2013 u gaat brengen? Hoop op nieuw werk. Ja, oh, ja, ja, ja, ja, ik ben werkeloos, dus ik hoop dat het wat gaat worden: uh, 2013. En uh, als mensen dit horen, waar, zouden ze, waar kunnen ze u voor boeken? Uh, voor alles. <laughs> ja van alles. Uh, slopen, ik zou alles. Dus. dus slopen en bouwen in 2013, uh, voor wie eigenlijk? Nou, voor, voor, voor wie? Hoe bedoelt u? Voor wie? Nou, hoe heet u? Ron. Okay. nou Ron, dan wens ik u het allerbeste en ik hoop een uh, gelukkig nieuwjaar en, en veel werk. Oké, okay, dankjewel. Nou, hetzelfde zou ik zeggen.